PVV-leider Wilders ontkent dat hij naar de Verenigde Staten wil verhuizen. Hij is momenteel in de VS om zijn nieuwe boek te promoten. De laatste weken gaan er geruchten dat hij Ayaan Yansi Ali achterna zou willen. Ze werkt sinds 2006 bij een conservatieve denktank in Washington. Maar Wilders ontkent dat hij zulke plannen heeft. Ik blijf in Nederland, zei hij. CDA wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de situatie in Oekraïnse gevangenissen. Als dat niet gebeurt, moeten Nederlandse bewindslieden niet naar het EK voetbal in Oekraïne gaan, vindt CDA-kamerlid Ormel. Oekraïne ligt onder vuur vanwege de gevangenschap van oud-premier Timoshenko, die zegt dat ze in de gevangenis wordt mishandeld. Verschillende Europese leiders hebben afspraken in Oekraïne afgezegd. Het nieuwe World Trade Center in New York is weer het hoogste gebouw van de stad. Bij de bouw is vandaag de 10ste verdieping bereikt op een hoogte van 387 meter. En daarmee is de zogenoemde Freedom Tower nu 6 meter hoger dan het Empire State Building. Uiteindelijk moet de toren 541 meter worden. Volgend jaar moet de bouw klaar zijn. Dick Advocaat keert met ingaan van volgend seizoen terug als trainer van PSV. Hij heeft daarover mondelingen afspraken gemaakt en verwacht dat die deze week op papier worden gezet. Dat zei hij tegen Voetbal International. Advocaat maakte vanochtend bekend dat hij na het EK stopt als bondscoach van Rusland. Ook Mark van Bommel zou op het punt staan om terug te keren naar PSV. Het weer. In het zuiden en zuidwesten enkele buien met kans op onweer en windstoten, Later mogelijk ook in het midden van het land. Minima rond 10 graden. Morgen overdag bewolkt. Kans op een bui en maar weinig zon. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het en ooit. Zandvoort heeft het. En jij lukt het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur. En die van Peter En vandaag heb ik een gesprek met Alexandra Spijer. En dit is het programma Het Laatste Uur. En uh, Alexandra die zit hier bij me. Jij komt uit Vogelsang. Woon je altijd al in Vogelsang? Nee, sinds een half jaar. Oh, hoe kom je ja. dat je nu hier woont? Ja, uh, we konden ineens een huis krijgen via de woningbouwvereniging kwamen weer een aanmerking voor een huis. En ik heb daarvoor uh, zeven jaar in Bloemendaal gewoond.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 En zo heb je het genoemd, wat leuk. Ja. Leuke naam, hoe kwam je daarop? Nou ja, grappig. we gingen in Vogelenzang wonen. Oh ja. En uh, toen ging ik nadenken over een naam. Mm -hmm. En toen schoot ze ineens te binnen: De Vrolijke Vogel. Ja, wat <laughs> een geweldige naam. Ja. Oh, heel erg leuk. Ja. En je hebt zelf ook een kindje, Daniel. Ja, Daniel. Die is nu uh, een jaar begrijp ik, hè? 16 maanden. 16 maanden alweer, ja. dat gaat snel.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 Dus dat ja, dus is we ook wel leuk genoeg. om te doen. En je hebt eigenlijk heel veel verschillende dingen gedaan, hè? Ja, ja. ja. Dit ja. is wel interessant. Want je begon dus eigenlijk met uh, uh, MAVO, HAVO misschien kunstacademie. Hoe is dat ja. uh, gegaan? Welke ik heb eerst de MAVO gedaan. Ja. En toen MTS Houten, en meubeleringscollege. Um, en daarna heb ik kunstacademie gedaan in de avonduren. Ja, ja. ja. Dus al die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 I'm the Jaar ben ik toen naar de leg gegaan in Als en daar heb ik de Alfa-cursus gedaan. Dat is de Levend Evangelie Levend uh, Gemeente? Ja, ja. de Alfa-cursus gedaan. En wat leer je op zo'n Alfa-cursus? Ja, echt basis, uh, dus wie is Jezus, uh, waarom het kruis, de Heilige Geest, uh, de Bijbel en daar ja. ga je dan inderdaad over praten en dan worden er heel veel dingen duidelijk.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 Uh, in Vogelzang uh, kan je dus de kinderen brengen, maar u uh, wil ook oppassen in uh, Zandvoort en Vogelzang en omgeving. En wat is dan voor jouw telefoonnummer dat ze kunnen bellen? Ja, het is 06-46-21-31-01. 06 46 21 01 nou, heel hartelijk bedankt. Als mensen nog meer informatie ja, erover willen...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 How many of you are thankful with God because of what He did? Can you lift your hands? Yeah. God is so great with us. God is so great with us. He's awesome. And we could sing along. What? could you stand up a little bit? A little while? to the Lord. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor.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 Maar als je and shine for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you, only wait for the Lord, be strong and have a good courage, and wait for the Lord.